Het is 4 uur, Patrick Holzkamp met het NOS-journaal. De Amerikaanse politie heeft een man gearresteerd... die wordt verdacht van de moord op een 16-maanden-oude baby in New York. Het jongetje werd geraakt in zijn kinderwagen... toen zijn vader onder vuur werd genomen. De 23-jarige verdachte was na de schietpartij de stad ontvlucht... en werd vrijdag gearresteerd in de staat Pennsylvania... waar hij ondergedoken zat bij kennissen. Ook een 19-jarige medeverdachte werd eraan gehouden. De politie denkt dat de vader, een lid van de Crips-bende, het beoogde doelwit van de schutter was. De 21-jarige man zou ruzie hebben gehad met de verdachte. Het incident gebeurde in het district Brownsville, dat bekend staat als een van de gevaarlijkste van New York. De baby is afgelopen vrijdag begraven. De vader bleef ongedeerd bij de schietpartij. In een loods bij bezoekerscentrum Veluwezoom in Reden woedt een uitslaande brand. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar het bezoekerscentrum zelf. In de houten loods staat materieel voor de verhuur zoals fietsen en elektrische scooters. De brandweer gaat ervan uit dat het hele gebouw zal afbranden. Er zijn meerdere korpsen uit de omgeving opgeroepen omdat de waterwinning in het gebied moeizaam verloopt.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 Het weer regen en het koelt af tot 14 graden. Overdag in het noorden en oosten regen. In het westen droger en af en toe zon. Maxima dan 18 tot 19 graden. Dit was het NOMS-journaal. Dit is Radio 1. Nachtbrakers. Frank van der Linde. Goedenacht, radio 1 dus, en het gaat over miskopen. Wat voor miskopen heb jij wel eens gedaan? 0800 1121. En uh, ja, ik, ik, had, ik had in het begin van het vorige uur uh, JB aan de lijn. En die wilde van zijn miskopen af. Die had nog golfspullen, dus wel een heel karretje met 12 clubs erin. Een putter en een, nou, ja, ik weet niet hoe je al die, al die sticks uh, clubs noemt. Oei, je zegt nou sticks? Golfclubs noemt. Maar uh, die willen er vanaf en je kan nog steeds mailen daarvoor, nachtbrakers.bnn.nl. kunnen we een soort ja, marktplaats op de radio doen. Dus als jij nog spullen hebt waar je vanaf moet, 0800-1121, even inbellen. En dan kunnen andere mensen weer mailen naar nachtbrakers.bnn.nl. En dan breng ik je allemaal zo bij elkaar, als een soort ja, Sinterklaasruildag. Dus dat je je Sinterklaas cadeautjes nog even kan ruilen, omdat je er niet blij mee bent. 0800-1121. Katelijn, goedenacht. Nacht. Hé, hey. Um, wat, wat, wat is jouw miskoop geweest? Nou ja, ik zat te denken, een marktplaats voor miskoop is niet eens een heel verkeerd idee. Want ik heb zelf ten eerste standaard verhaal van, ik denk, heel veel vrouwen sowieso en ook wel mannen. Namelijk kleren. Tja. Dat is echt... Vooral dat je zeg maar in de uitverkoop dat je denkt, oh, dit is prima, dat neem ik ook nog wel mee. Terwijl ja, je wilde het ook niet hebben voor de uitverkoop. Nee, omdat het dan 10 euro goedkoper is of zo, dat ja. je dan denkt van ah, dan neem ik het nu wel. En dan heb je het thuis en dan draag je het niet. Zo zie je, ja, ik heb echt een hoop, echt hele lelijke dingen waar gewoon nog kaartjes aan zitten. <laughs> maar wat dan? Heeft ze net dan vooral uh, jurkjes of t-shirts of schoenen? Of, uh, wat neem je dan vooral het meest mee? Ja, gewoon shirtjes en jurkjes en ook echt een hele lelijke kleuren. <laughs> die mij ook totaal niet staan. Gewoon, het echt slaat echt alles. Maar ik zat verder te denken, want ik dacht, ik, ja... Ik weet niet, misschien, ik ben niet echt iemand die per se miskopen doet, maar toen ik erover na ging denken, komt er dan toch wel wat dingen komen omhoog. Ze dus heb ik ook ooit een keer, maar dat was met mijn huisgenoot, hebben we zo'n apparaat van telcel echt gekocht. Niet, ben je Ik ben echt keihard ingestonken. Oh, wat voor? Ja, dat is ik alles, want mij klonk ook gewoon heel indrukwekkend en er stond ook echt een gigantisch gespierde man wat we aan het uitproberen waardoor we er ook nog eens een keer in trapten. Uh. Wij dachten, hoe krijg je zo snel mogelijk hele gespierde benen met de Thighmaster? Hoe? Ik, weet je, ik weet niet of je die ooit hebt gezien op tv, maar het was nogal indrukwekkend. <laughs> hoe heet dat apparaat? Iets van de dijmeester, om het even te vertalen naar het Nederlands. Dus vervolgens moest je zeg maar dan, kreeg je dan ander een plastic ding thuis gestuurd, terwijl je dacht, nou nu komt het. Dat ding was denk ik echt 10 centimeter lang en breed. Oh. En dan moest je dan een soort van je voet opzetten en dan op en neer bewegen. En dan zou je dus net zulke spieren krijgen als die man die het aan het uitproberen was. Maar goed. Nou, maar ja. nu wil ik het resultaat weten. Is het gelukt een beetje? Ja. Maar niet echt door de time master zelf. Het is meer een beetje dat we hebben vijftig minuten dat ding uitgeprobeerd, heel hard gelachen en daarna dat ding maar weer weggestopt. Maar waarom dus koop je, ik kan je ook dat dan? Maar je bent toch, je weet toch gewoon dat dat, die tel, dat heb je zo'n overdreven gast die dan daar staat in een veel te lichte tv-studio met mensen om zich heen die op zo'n apparaat heen en weer bewegen en dan denk jij dan laat jij je overhalen om dat dan te kopen? Dat vind ik altijd zo fascinerend. Ja, maar dat is toch een beetje zo'n moment dat je denkt, nou, misschien is dit toch de uitzondering op de regel. Oh, ik bedoel, waarom draait Telcel er zo lang? Ja, er zijn daar, daar meerdere mensen die kopen. Ja, daar heb je gelijk in. Ja, ik, ja. ja maar uh. toch heb ik eigenlijk nog nooit iemand gehoord die zegt... ...nou, ik heb zoiets goed gekocht voor nee. Telcel. Nee, ook die man die ik eerder aan de lijn had, Rudy... ...die had, uh, die had dan een soort uh, portemonnee, etui die gekocht. Ja, die heeft hij dan heeft hij nooit gebruikt. Die heeft hij uiteindelijk uh, weer teruggestuurd. Dan heeft hij zijn geld weer nooit teruggezien. Kan je het terugsturen bij Telcel? Nou ja, blijkbaar niet, want hij heeft zijn geld niet teruggekregen. Hij heeft het gewoon teruggestuurd ergens naartoe, maar niet naar het goede adres, denk ik. Ze dus zijn is eigenlijk gewoon een soort donateur van Telcel. <laughs> ja. Maar hoe zit het dan met die kleren? Kan je die niet, uh, kan je die niet dan uh, op marktplaats zetten of weggeven? Of... Want die laat je gewoon hangen in je kast nu. Nee, uh, meestal doen wij een soort van, uh, met uh, groep vrienden, een soort kledingruil doen we dan. Oh, maar dan is het niet echt dat we er geld aan verdienen. als middel van nee. ruilen. Maar dan doe je er in ieder geval nog iets mee. Ja, precies. Dan hangt het ook maar zo. Dat vind ik dan ook wel heel zonde. Ja, zit je dan nou ook door je kledingkast heen te, te, te dralen... terwijl we aan het bellen zijn? Dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat, ja, nee, oprecht, ja. Ja, echt? Ja. <laughs> zit er nog iets tussen? Zit er nog iets tussen voor mij misschien? Voor jou? Een ik heb wel zekker. voor jou te gek vest. Nou, en die hoef je niet. Er zit het kaartje nog aan. Nee, nou ja, die wil ik eigenlijk zelf ook wel houden, maar misschien mag je wel een keer lenen. Nou, dat is goed. Dankjewel, Katlijn, voor het bellen. Yes, hey, uh, fijne nacht nog. Yes, en, uh, en uh, blijf lekker luisteren en trek iets lekkers dat aan. Ik Zeker. Oké, okay, fijne nacht nog. Doei. 0800 -1 -1 -1. met wie? Hallo? Met wie Hallo. spreek ik? Ja, dat weet ik niet. Een beetje in de uitzending nou dan. Ja, je spreekt met Frank van de radio. Ja, Hi, Frank. Hallo. Ik heb geen miskoop. Ik ging mij gewoon het begin zoeken van jouw programma. Dit. Ja, ja, ja, dat is Vet hè? Ja, dat is heel vet, ja. Ja, ik vind het ook een hele vet. Dit is een liedje van Kasebian. Hoe schrijf je dat? Dat is een Britse band. Kasebian, K-A-S-A. K-S-A-B-I-A-N. B-A-N. Nee, c uh, b -I -A n B-I-A-N. En uh, het uh, liedje heet Underdog. Underdog? Ja. Want ja, ik hoor hem laatst ook op de, op de, op de reclame in de dag. Ja, hij zit onder dat rummerk, zit hij ook? Ja, precies. Ja. Ik vind het zelfs wel een maar Ik zit heel lang aan te vragen wat het nou is, inderdaad. Maar geweldig. Hij is cool, hè? Ja, die is echt cool. Maar Met... daar, daar belde ik eigenlijk. Nou, in, ook goed. goed. Je mag altijd inbellen. Ik sta voor iedereen wagenwijd open. 0800-1121 en uh, fijne nacht nog miskopen, daar gaat het over, daar mag je ook over inbellen. Weet je, bel gewoon maar over alles in. She sculpture at Martins College. That's where I her eye. She told me that the was loaded. I my case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 Als je vaak luistert naar dit programma, dan denk je van: jongen, jongen, jongen, dat kan toch allemaal niet dat je al die platen maar fantastisch vindt. Uh, dat is wel echt zo. <laughs> ik lieg niet. Het fijne is, ik, uh, ik kies mijn eigen muziek helemaal uit, dus ik kies alleen maar plaatjes uit die ik leuk vind. Ja, ik ga geen muziek draaien die ik niet leuk vind. Je hoort de Pulp met Come on People. En uh, ik heb een mailtje gekregen op nachtbrakers.bnn.nl. Het gaat over miskopen uh, vannacht. En uh, dat, kan op, dat kan op alle vlakken. En ik merk wel dat er vooral heel veel kleding miskopen zijn. Kathleen zei het net al, die had uh, allemaal dingen gekocht in de uitverkoop. Omdat ze dan denkt van, ah, het is 10 euro goedkoper, dan kan ik het wel kopen. Uh, maar uh, ik krijg een mailtje van Guy. En uh, Guy zegt, hoi Frank, een slechte aankoop. Ja, dat heb ik wel zeker gehad. Warme winterkleding. Want ik ben vijf jaar geleden naar Melbourne verhuisd. En het is hier lekker warm. hebben uh, hier niets aan een winterjas. Oké, okay, het is hier ook wel eens 14 graden, maar bijna nooit. Dus dat is iets, dat is niet heel slim gekocht. Ze had beter gewoon een, een leuke. Uh, ik, ja, ik ga er eigenlijk vanuit dat het een vrouw is, Guy. Maar uh, ze had beter een leuk badpak kunnen kopen of zo. Of een, een, een zomers jurkje. Of misschien uh, een parasol om onder te liggen met het uh, warme weer in Melbourne. Uh, het gaat dus over miskopen. En uh, ik heb wel veel verhalen gehoord, maar stel nou dat je uh, echt een hele grote miskoop doet. Bijvoorbeeld een huis, wat we eerder hoorden, of een, uh, of een auto. En je moet er echt vanaf en je geld terug, bijvoorbeeld. Hoe sta je dan in je recht? Heb je een beetje uh, een poot om op te staan? Kan je een soort zaak aanspannen, zodat uh, dat de staat en de rechters zich ermee gaan bemoeien... dat je je geld terugkrijgt, of in ieder geval dat het wordt opgelost? Ivo Sigmund is uh, advocaat en, uh, en vaak wakker s'nachts. ook zo deze nacht. Ivo, goeienacht. Goeiedag. Hoe zit dat qua miskopen? Sta ik in mijn, kan ik, kan ik, stel dat ik een auto koop of iets dergelijks. Kan ik dan uh, naar jou toe gaan en kan je mij dan helpen van, om mijn miskoop ja, eigenlijk terug te draaien? Kijk, een miskoop volgens, volgens de wet is niet uh, als je in een zaak een, een broek past uh, En je uh, kijkt dan in de spiegel van de zaak en zegt van, mm, die broek die zit wel mooi. Komt vervolgens thuis en zegt van mm, nee die broek die zit eigenlijk van geen meter. Uh, dat is geen... Uh, dat is geen reden om, om te kunnen zeggen... Ik, ik wil van die koop af. Uh, de wet heeft een hele specifieke regel... voor, uh, voor, voor een koop. Uh, en uh, de discussie over... Uh, voldoet wat ik gekocht heb... voldoet dat aan de overeenkomst. Ja. Uh, duur wordt... nonconformiteit. Dat zegt eigenlijk... dat uh, je kunt als koper... Uh, van een uh, koop af... op het moment dat uh, ja, de zaak die je hebt gekocht niet voldoet aan uh, ja, hetgeen je mocht verwachten. Dat nou, is een hele, hele uitgebreide en hele vage. Ja, vage, best wel abstract en, inderdaad. Heel abstract en heeft ook tot de meest uh, <laughs> ja, uiteenlopende zaken in de, in de, in de rechtspraak geleid. Uh, maar wat eigenlijk bepalend is, is je mag als koper mag je verwachten dat je eigenlijk van een zaak normaal gebruik uh, dat, dat je van de zaak, dat je daar een normaal gebruik van kunt maken. Maar uh. laten we een, een auto bijvoorbeeld als uh, voorbeeld nemen. Want kijk, inderdaad wat je zegt, een broek in de winkel mag je dan wel ruilen... maar dat is voor de rest niet echt een zaak. Maar bijvoorbeeld een auto, waar moet die aan voldoen? Uh, wil die goed zijn? En wanneer heb jij het recht om hem als miskoop te bestempelen... en misschien iets eraan te gaan doen via jullie? Ja, kijk, de auto, uh, ja, dus, dus een auto. Ja, dat is echt... De auto geeft heel vaak tot, tot problemen. Uh... Of leidt heel vaak tot, tot problemen. Je hebt de auto gekocht, die komt thuis. En uh, uh, al, al het moment dat je bij de uh, verkoper wegrijdt, begint het olielampje te branden, komt er ook onder de motorkap. Ja, wat dan? Uh, voor de koop auto heeft, heeft de, de, de Hoge Raad eigenlijk al heel lang geleden uitgemaakt van de basis... basisuitgangspunt bij een auto. Is normaal gebruik, moet je kunnen verwachten dat die auto veilig is. Dat is eigenlijk het uitgangspunt. En als je dan gaat kijken naar uitspraken, zie je dat dat veilig, dat is natuurlijk voor de hand liggend, de remmen moeten het doen. Ja. Maar ook inderdaad, je gaat met de auto de snelweg op en opeens sta je met de rokende motor stil. in veel gevallen wordt ook dat als onveilig gezien. Een beetje de uitgangspunt. Dus stel dat ik een auto koop, uh, uh, nou ja, waarschijnlijk is het dan meer ook wel een tweedehands auto. Want ik neem ja. aan dat het gewoon een, een nieuwerwetse auto wel goed zit. En ik kom er na een week achter dat hij bijna uit elkaar valt van ellende. Terwijl dat niet uh, erbij was gezegd bij de verkoop. Dan kan ik in principe verhaal gaan halen. Uh, bijna in principe wel. Uh, maar wat wel speelt, hè, tweedehands auto. Je hebt natuurlijk wel de, de, de aard van de zaak speelt mee. Ja, kijk, als je een auto van 50 jaar oud, oud koopt, hè, mag je dat niet zomaar verwachten. Nee. Ja, dus dat is een beetje het uitgangspunt. En wat kan je dan terugvragen krijgen? Kan je dan het hele bedrag terugkrijgen wat je voor iets hebt betaald? Of uh, wordt er dan een regeling getroffen? Nou, uitgangspunt is, is dat je hè, op het moment dat, dat er sprake is van non-conformiteit en eigenlijk ja, al die, die voorwaarden is voldaan, kun je van de verkoper verlangen... Dat hij in de eerste instantie de, de auto repareert. Ja. Of dat hij alsnog een deugdelijk product levert. Doet hij dat niet? Kun je ontbinden. En uh, ja, ongedaanmaking, koopprijs terugkrijgen. En uh, eventueel aanvullende schadevergoeding. Um, hoe ben jij zelf, Ivo, met uh, miskopen? <laughs> uh, voorzichtig. Je hebt vast als een keer een miskoop gehad, toch? Ja. Is het een shirtje of een dingetje dat je dacht van, oh dat is zo leuk. En ja, nee, je? Uh, simpel, hè. Een uh, simpel voorbeeld. Ik dacht, ik ga uh, heel treffend voorbeeld. Ik ga via Alibaba, kom ik een mooi horloge. Uh, ik weet niet of het uh, is Een Chinees uh, product. Een uh, heel mooi horloge, ziet er bijna uit als een echt merk. Yeah. Uh, en er staat bij, uh, waterproof, uh, quality product, kost 5 euro, komt uit China. Uh, dat ding komt dan aan, die doe ik onder Pols en het... Uh, dat drie minuten laat het bandje los. Miskoop. Van, ja, daarvan van ja, ook ben ik advocaat, dat had ik van tevoren ook kunnen bedenken. Dat is echt een klassieke miskoop. Goedkoop is duurkoop in dit geval. Goedkoop is duurkoop, ja, precies. En als je goedkoop, uh, goedkoop koopt, moet je niet verwachten dat je uh, een duurkoop uh, kwaliteit krijgt. Absoluut. Ivo Sigmund, dankjewel dat ik je zo mocht bellen midden in de nacht. Advocaat van, uh, van beroep. Nog een heel een klein dingetje: um, ja. ruilen. Naar bij een winkel, dus zoals als je bijvoorbeeld een shirt hebt gekocht of een broek, is, ja. niet, ver, is, is niet verplicht dat ze dat aannemen, toch? Dat, dat hoorde ik een keer en daar wilde ik heel even bij je checken nog. Kijk, ook via de rechtswinkel heel vaak vragen over. Ik ik heb een kledingstuk gekocht en uh, ik bracht ik hem terug, want ik wilde eindelijk mijn geld terugkrijgen. Maar wat, wat nou, uh, de verkoper wilde dat niet? Ja, nee. als, je, als je iets koopt, hang je er een principe aan. Eh, en als het gewoon voldoet aan wat je, ja, wat je mocht verwachten. Uh, is het mogen ruilen? Uh, of, of een tegoedbond? Kijk, dat is een, ja, een coulant van de, van de verkoper. Zeg, service dat is van de, de, de zaak. De Pardon? Een service van de zaak, als we dat het wel ruilen de of aannemen. Ja. ja. Oké, okay, nou, dat wil ik nog ja. even weten. Dankjewel, Ivo. Fijne nacht. Fijne nacht. Doei. Doeg. Hoi. Jantje was aan het wandelen op het Leidseplein.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 En als ik later groot ben, zorg ik zelf wel voor mijn poen. Toen haalden we er een heel stel psychologen bij, die vonden hem gevaarlijk voor de maatschappij. Vandaag heb ik staal en morgen een kluis. Hupsakee de kadebaars in een weg met dat gespuis. Jantje in de cel, er kwam geen visite, maar cadeautjes kreeg hij wel. Maar stuurde hem een ijzerzaag, maar stuurde hem een boer? Daar gaat hij dan, zei Jantje, en ging er van door. Buiten de baaiens zag hij een auto staan, die leende maar, zei Jantje, zo gezegd, zo gedaan. Maar in een scherpe bocht kreeg die kar een lekker band.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 Wederom een, uh, een heel fijne plaat. Jantjes Blues van Cornelis Vreeswijk. <laughs> Dat is echt een, een, een mooi vent. Hij is helaas niet meer, maar uh, hij heeft wel hele mooie muziek gemaakt. Ook heel veel uh, in het Zweeds. Hij is half Zweeds, half Nederlands. En terwijl ik uh, uh, door het uh, NOS-gebouw ben gelopen, ben ik uiteindelijk buiten. En het regent. Van Dori. En ik doe altijd eventjes uh, naar buiten gaan om een sigaretje te roken. En dat doe ik niet alleen. Charlie, goeienacht. Goedenacht, Frank. Hoe is het ermee? Ja, het is nat. het, ja, is het regent. Ik had het niet verwacht. Het was wel een fijne dag nog. Ja. Maar het is, uh, het is, het is een, beetje, een beetje regenachtig. Het is nog steeds niet koud. Ik denk dat het ook niet, koud, hm, niet echt koud gaat krijgen vannacht. Ik denk dat het nog wel oké okay blijft. Alleen, uh, het zou morgen ook de hele dag gaan regenen. Alleen, het is nu al een beetje begonnen. Is goed voor de plantjes, toch? Ja, maar ja. ja. Nee, daar heb je gelijk. En we moeten niet over het weer zeuren. Het is fantastisch geweest de afgelopen twee maanden. Dus... Ik heb een, een fijne zomer gehad. Ik Zeker. ook. Heb je uh, deze zomer nog miskopen gedaan? Zullen we trouwens even onder het afdakje gaan staan? Want ik ben dan niet van suiker, jij ook niet. Maar het is toch wel even fijner om uh, zo hier te staan. Frank is eigenlijk iets te lang voor het afdakje. Dat is heel grappig. Die moet nu een beetje bukken om onder het afdakje te kunnen staan. <lacht> Mooi plaatje. Maar heb jij nog miskopen gedaan de afgelopen tijd? Oeh, ehm... Uh... Ik ben niet heel erg van de miskoop, want ik ben heel voorzichtig altijd met dingen kopen. Dan sta ik in een winkel en dan denk ik, oh, dit is een leuk shirtje. Weet je, zo'n dag dat je denkt, ik moet iets kopen, ik moet iets kopen. En dan ga ik, ga ik naar een van de grotere winkelketens en dan denk ik, ah, ja, dat kost toch niks. En dan sta ik ermee bij de kassa en dan denk ik, ja, ik ben dit echt alleen maar aan het kopen. Hoe en dan loop je maar... terug. En dan gooi ik het weg. En huh? ja. Oh, wat goed. Ja, nee, dat heb ik mezelf wel een beetje aangeleerd. Maar ik heb wel iets waarvan ik denk dat wat ik gekocht heb, dacht dat, dat het dat een miskoop was zo, Want dat wilde gewoon niet bij mij zijn. Het was heel raar. Het was een uh, ringetje. En ik had die echt een jaar daarvoor al een keer gezien. Toen mocht ik van mijn broer een ring uitkiezen. En toen heb ik uh, deze ring uitgekozen. Er zitten drie steentjes op. Hij is zilver. Drie kleuren, ja. Drie kleurtjes: rood en blauw. Oranje, het is een stoplicht. Ja, alleen nooit... omgekeerd. Ja. ja, omgekeerd. Maar goed, daar ben ik heel blij mee. Maar ik was heel erg aan het kiezen tussen deze ring. En een wat kleiner ringetje, wat om mijn pink kon. Met één steentje erop en een puntje eraan. Heel mooi ringetje. Maar uiteindelijk heb ik deze gekocht. Toen, uh, een jaar later of zo. Was dat ringetje daar nog steeds? En ik dacht, nou, fuck it, ik doe mezelf gewoon een leuk ringetje cadeau. Vind ik hartstikke leuk. Toen dus ging ik dat weekend naar de Ardennen met allemaal mensen. Zaten we in een heel leuk huisje. En toen ben ik ergens daar dat ringetje verloren. Dus ik En je had paar. het toen net? Ik had hem toen net. Ik had hem echt twee dagen. Uh, dus ik super balen, ik nog uh, aan die mevrouw van dat huisje, stel je vindt dat ringetje dit en dat en iedereen in het huis, we zaten er met z'n twaalf, als jullie dat ringetje vinden. Ik had iedereen gewoon uh, laten zoeken naar dat ringetje oh, en een beetje geattendeerd erop dat ze een beetje scherp zouden zijn. Ongeveer en mijn vader was ook mee en ik ben een half jaar daarna bij mijn pa en ik trek een laadje open om daar iets uit te pakken, ligt dat fucking ringetje daar. Dus ik naar mijn vader, pap. Dit was mijn ringetje die ik het kwaad was. Ja. Hij zei, huh, huh, oh, was die van jou? Dat ik ook denk, oh, oké. Okay. Maar prima, dus ik helemaal blij. Jee, yeah, ik heb mijn ringetje weer terug. Ik mijn ringetje omdoen. Uh, toen ging ik diezelfde avond poelen. En ik, uh, ik sta bij het corner pocket van de poeltafel. En ik wil de bal schieten. Ja. En op de ene, ik weet niet hoe ik het gedaan heb. Ik flip dat ringetje van mijn pink af. En die vliegt in de lucht. En die vliegt zo de pocket in. Maar in dat pocket zit in het midden een gleuf. Ja, uh, ik weet niet waarom dat zit. Dat zal wel iets met de techniek te maken hebben. En dat ringetje is in die gleuf gevallen. Dus helemaal diep in die tafel. Daar kan je niet meer bij. Toen heb ik wel nog een briefje geschreven. Want oh. <laughs> je, hebt, je hebt een meneer die hem helemaal onderhoudt. En die zou er wel bij kunnen. Dus toen heb ik er een briefje achteraan gegooid. Beste meneer die hem onderhoudt. Stel, u vindt dat ringetje. Die is van mij. Met mijn ja. adres en zo erbij. Maar die ring wil gewoon niet bij mij zijn. Dus die ring... Het is een soort omgekeerde miskoop. Die, de ring vond jou een miskoop eigenlijk. Ja. ja, ik denk dat dat het was. Ik, denk, ik ga niet op de vinger van Charlie zitten. Blijkbaar. Oh. Maar je bent voor de rest dus best wel gelukkig met je aankopen. Ja, ja en ik koop niet zo vreselijk veel. Dus dat, dat helpt ook. Dat ja. je gewoon niet vaak de plank mislaat. Vaak bikinis net iets klein. Dat doe ik al heel vaak. Maar heeft dat geen reden? Ja, ze lubberen uit. En dan ik denk altijd, oh, in de zomer dan is het allemaal net iets smaller, oh. maar dat is het helemaal niet. Maar ja, dan uiteindelijk lubbert het toch wel weer uit. En dan zit het wel oké. Okay. En dan pompt het ook nog wel een beetje omhoog, toch? Ja, maar bij broekjes wordt het een beetje een gênant verhaal. Ja, dan heb je gelijk. Ja. Ja. <laughs> 080112, je kan nog inbellen, want ik, uh, ik uh, ben nu nog op het rookterras. En het regent nog steeds. Dus voor als je naar buiten gaat, trek een jas aan of een, uh, neem een paraplu mee. Maar uh, 0801121 dat is trouwens ook wel iets. Paraplu's, dat kunnen ook echt miskopen zijn. Ik raak ze altijd kwijt, dus dat zijn ook een beetje, een beetje het Charlie-verhaal met de ring die, uh, die ze altijd kwijtraakt. 0800 -121 -121 of mailen nachtbrakers at als jij een, een flinke miskoop hebt begaan. En terwijl ik weer terugloop door het uh, romantische pand van de NOS, zeker zo midden in de nacht, hoor je Crash met met Will Stay. Ik uh, hoor nog niks, maar uh, ik ga ervan uit dat er uh, iets te horen is. Oh, ik loop hem misschien gelet ook nog naar binnen. Het gaat goed vannacht. Ik uh, hoor nog steeds niks, dus ik blijf maar doorpraten. Want ja, voor hetzelfde geld is het altijd stilte radio. En dan uh, volg je me uh, live door het uh, Radio ingebouw naar uh, de studio toe. En dan, uh, dan klets ik nog een beetje met Charlie, want die is nog bij me. Kijk, ik hoor hem. Fijn. Ik moest er lang op wachten, maar des te fijner is hij zo midden in de nacht. Aggressive, I would stay. If this is true, then what will I think?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 if I could, I would stay, here. Yeah. and if they're not, not in my way, yeah, I'll stare in the distance, but I grew up to be just like you, yeah, I grew up to be just like you.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 een lief liedje. Dat is de eerste grote single van, uh, en het grote hit ook van Cressup. En terecht! Is een goede plaat. Het uh, gaat over miskoop vannacht. En uh, ik uh, krijg een mailtje van Steffen. En uh, die, uh, die is marktkoopman en hij verkoopt vis. En hij heeft ooit een lading gekocht. Een lading vis die rot was. ja. Geldt dat ook als miskoop, vraagt hij. Nachtbrakers Daar heeft hij me op gemaild. En Stefan, ik, ik vind dat je dat kan bestempelen als miskoop, hoor. En zeker ook omdat het voor jou wel heel belangrijk is als, als, als marktkoopman. Uh, dat het dat, dat, natuurlijk, ja, het is gewoon je brood, daar verdien je je geld mee. En als je dan zo'n miskoop doet, zo'n hele lading rotte vis, dan zit je flink met de gebakken peren. Dan moet je er maar uitzien te komen. En dan moet je ook dan weer iets op verzinnen dat je het kan verkopen. Dus dat, dat geldt ook als miskoop. Miskoop is best wel een, een ruim begrip, hoor. Dus het, is, het gaat voor iedereen op die, die kleine tot, tot grote miskopen heeft gedaan. 0801121 of mailen dus. Um, ja, je bent van harte welkom hier zo midden in de nacht. En wat je ook midden in de nacht doet, althans wanneer het donker is. En donker is het ook in de discotheek, dus het hoeft niet midden in de nacht te zijn. Maar ook gewoon als de lichten uitgaan, je een beetje die disco lichten, een beetje dansen. En dat doe je ook op Bruce Springsteen met Dancing in the Dark.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 And they'll be carving you up, all right. You say you gotta stay home, right. Hey, baby, I'm just a fan. solootje zo op het eind. Goede plaat vind ik, uh, vind ik het van Bruce Springsteen. Ik denk wel uh, zijn leukste. Hij heeft natuurlijk heel veel mooie muziek gemaakt. Ook wat rustigere en wat meer uh, emotie. Gewoon met meer, meer emotie. Maar ik vind dit gewoon een lekker plaatje. WNN Radio 1 Nachtbrakers Frank van der Lende het gaat dus over miskopen, maar eerder dit uur heb ik geroepen van je mag overal over inbellen. Ik vind het ook wel eens leuk om gewoon een soort van de lijnen open te gooien. Het is natuurlijk altijd, de lijnen staan altijd open, maar gewoon, dan gaat het over een onderwerp. Nu dacht ik van, bel over alles maar in. Vind ik ook wel eens leuk. En uh, dat doet de, de oma van Dennis, want uh, dat, dat is volgens mij de, de manier waarop ik je moet aankondigen, toch? Ja, net Ria. Hoi, ah, nou ja, weet ik toch nog je echte naam. Ria. Ja, Hallo, Ja, Ria, Ria, ja. Ja, jij wilde gewoon eventjes inbellen, want je hebt iets op je leven, hè? Ja, dat wilde ik gewoon eens even kwijt, want dat is eigenlijk toch te gek voor woorden. Komt die jongen dus, uh, die zit nog op school en heeft dan als baantje pizza's rondbrengen. Heeft die geld bij elkaar gespaard voor een paar mooie sportschoenen. Nou ja, veel te duur in mijn ogen natuurlijk, want wie koopt er nou schoenen van bijna 400 euro? 400 euro? Ja, 395 euro. Vraag ja, me niet geld. naar het merk, want ik weet precies weet ik, niet wat voor het merk het is... Maar fijn, die heeft hij dus drie maanden en hij is er vreselijk zuinig op natuurlijk. Heel goed, ja. En dan gaat hij om de week naar zijn vriendin in Utrecht voor het weekend. En komt hij zondagavond thuis met een late trein natuurlijk. Maar goed, het was toch nog druk in de coupé. Maar hij is op de hoogte van Zaandam of zo, is hij in slaap gesukkeld. En hij wordt in dan wakker en hij had die, die sportschoenen naast zich op de bank gezet... in een plastic tasje, zeker van hetzelfde merk of zo, dat weet ik niet. En zijn sportschoenen weg. Hij schrok zich aan de beroerte natuurlijk. Hij denkt, jeetje. Dus hij de hele trein nog doorgerend, conducteur gevraagd. Maar ja, hij zegt, het is schering in inslag. Dat, dat er gestolen ja, wordt in een later... Ja, late... naast je, ja. Dat je, terwijl, je, terwijl je ernaast ziet... Maar ze kijken bij het, uh, wanneer je de trein ingaat al wat je bij je hebt. Het zijn hele bendes, zeggen die conducteurs. Echt? Ja, dat is zo. Ik moet zo meteen ook weer in de trein terug naar, terug naar huis en dan zal ja, mijn nou, spullen dicht bij me houden. Ja, dat had hij ook, maar hij, is, hij valt even in slaap. Ja, ik val ook vaak natuurlijk... in slaap hoor, zo, uh, zeker zoals ja, ik terug ga nou, naar de dat... uitzending. Maar... Ja, nee, maar dat, dat is er dus gebeurd. Dus die kuno was helemaal over... Die was rot geschrokken. Die was helemaal overstuur. Maar ja, is de, ze hebben er nog thuis de volgende dag de NS gebeld... of ze er dus nog verzekerd voor waren tegen diefstal. Maar dat is niet zo. Nee. En hun eigen verzekering ook niet. Dus hij heeft gewoon dikke pech. Oh, 400 euro weg. En hoe lang ja. heeft hij erop gelopen op die schoenen? Nou, wel. Dat had ze drie maanden. Maar hij had ze al niet aangedaan, want hij ja, had ze wel bij, wel bij zich. Maar had ze dan in een tasje zitten of zo? Met andere kleren ook nog? Nee, in het tasje van de, van de verpakking. Van de, waar de doos in gezeten had. Ja. had niet de doos erin, hoor. Ah, okay. Maar ze hebben toch gezien dat daar dure sportschoenen in zaten, waarschijnlijk. Maar niemand in de coupé heeft wat gezien. Nee. Dat is toch wonderlijk? Ja, ja. Misschien zat er gewoon iemand in die coupé die het had gedaan... en had, dat, dat hij een soort van had gezegd van... Uh... Zwijg, anders dan krijg je problemen of zo? Ik weet het niet. Nou, er is misschien wel iemand naast hem gaan zitten en gewoon de, of het volgende station uitgestapt. En net gedaan over het zijn dat was. Dat kan ook, dat kan ook, ja. Maar hij weet het gewoon niet. Maar. En nu? Oh, heb, denk... je hem een, heb je hem een beetje gesponsord voor nieuwe schoenen? Nou, ik zei wel, ik ga maar even met de pet rond, maar ik ga geen dure stukken schoenen vergoeden, want ik nee. ben wel uit een andere tijd. Dat zou ik niet uitgegeven hebben aan een paar schoenen. Maar ik had nog een, uh, ik heb nog geen spaarvarken, maar een melkkoe. En uh, daar zat geld in. Ik zei, nou, die mag je van mij legen. legen. En uh, daar bleek nog 55 euro in te zitten. Zo. Dus, nou, ik zei, dan nou, heb je toch een aardig beginnetje ja. voor een paar andere schoenen. Maar kopen hemels dan niet meer zulke dure, want je ziet het. Je had ze beter aan je voeten kunnen houden. Ja, dan hadden ze hem, een uh, hadden ze hem moeilijk ah. kunnen stelen. Dat is ze waarschijnlijk nog wel, ja. Maar goed, het is dus toch eigenlijk een dikke pech. Geen miskoop, maar wel dikke pech. Nou ja, dat is heel erg dikke pech. En dat is geen ja. miskoop, inderdaad. Dankjewel, ja. uh, dankjewel, oma van Dennis. Ja, graag gedaan. Oftewel Ria, en ja. voor het bellen naar 0801-121. Succes met je nummer. Yes, dankjewel. Oh. Goedenacht, je luistert naar Nachtbrakers Radio 1 en uh, het, gaat, uh, het gaat dus over miskopen. Maar wat ik al eerder zei, je mag overal over bellen. Ook als je even je hart wil luchten zoals uh, Ria, de oma van Dennis over de gestolen schoenen van haar kleinzoon. Judith, goedendacht. Uh, goedendacht. goedenacht. Goedenacht. Um, uh, nacht. Gaat het over miskopen of heb je iets anders op je leven? Nou, het gaat wel een beetje over miskopen, maar dan komt het niet helemaal door mezelf. Oh, hoe dan? Ja. Nou, kijk, vroeger, uh, toen kocht mijn moeder altijd mijn kleding natuurlijk. En uh, zij deed wel eens miskopen voor mij. Ik denk misschien dat ieder kind het wel heeft gehad, maar zij dacht dus dat ik jurkjes leuk vond. <laughs> en dat was dus een kleine miscommunicatie tussen moeder en dochter. Want jij vond jurkjes verschrikkelijk. Nee, echt, echt verschrikkelijk. Ik kreeg maar gewoon. Een, ja, ik sta ook op een schoolfoto, dan moest ik een jurkje aan. En dan zit ik vooraan in kleermakers zit, kijk ik heel boos. Uh, dus ja, het was gewoon niet mijn ding. Nee. Maar ja, je moet dan wel een beetje dragen van wat je, wat je ouders kopen inderdaad. Ja, ik zit even terug te denken wat, of mijn, mijn, mijn moeder of mijn vader wel eens wat heeft gekocht... dat ik echt verschrikkelijk vond. Maar zei je dat dan niet tegen haar? Jawel, dat zei ik wel. En op een gegeven moment had ze er ook wel vrede mee. Nou ja, volgens mij gaat het heel vaak zo met... Uh, kijk, voor, voor meisjes koop ik dan toch eerder een jurkje. Mijn oma heeft toch een keer voor mij een Barbie gekocht. Uh, in, de, in de veronderstelling dat ik dat wel leuk vond. Maar ja, helaas. Maar nou, kon, uh, kon je niet met je moeder meegaan winkelen in plaats van dat je thuis bleef en dat ze dan uh, spullen voor je hadden? Ja, dat ging volgens mij vroeger. Als je nog echt heel jong was, ging dat toch niet zo, hè? Dan, dan uh, kwam, ze, kwam ze gewoon thuis met een tasje spullen. En uh, dan was het zoek, zoeken we het maar uit. Maar kon ze het niet terugbrengen? Of moest je er gewoon echt in lopen van er dan? Nou, ja, zo erg was het ook niet. Want op een gegeven moment heeft je wel gedacht van, nou, we doen, we doen het niet meer. Maar uh, je had natuurlijk, iedereen heeft wel even een jurkje in de, in de, in de kast hangen. En dat had ik dus ook. Ja. Alleen ik deed hem gewoon liever niet aan. Maar heb je ervan geleerd? Uh, dat je moeder dus uh, die, die, die miskopen deed? Ben jij daar dan zelf um, ja, meer alert op geweest als jij uh, boodschappen ging doen? Of, of, of kleren ging kopen? Ja, ik let daar wel elke keer op dat ik. Nou ja... Ik heb nu wel een beetje mijn eigen smaak en ik ga lekker nu zelf de, uh, zelf de stad in. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik best wel uh, snel dingen koop. Maar echte miskoop heb ik zelf nog niet gedaan. In ieder geval niet bij, uh, bij kleding. Ik heb nog wel gedacht dat ik nog meer aan, aan miskoop heb kunnen doen. Maar in kleding valt het als ik het zelf koop, valt het over de algemeen reuze mee. En koop je nog wel eens een jurkje? Uh, zeker niet. Eén keer in het jaar heb ik een gala, daar heb ik één jurkje voor. En uh, dat gaat elk jaar weer opnieuw uit de kast. En die trek je gewoon elke... je gaat geen nieuwe meer kopen, je hebt gewoon één vaste jurk. En voor de rest doe je gewoon lekker uh, spijkerbroeken of, of wat dan ook. Ja, zo ja, so simpel is het. Is het een jeugdtrauma, Judith? Nou ja, misschien wel. Nooit meer een jurkje aan? Nooit meer een jurkje aan. Oh. <laughs> nou, dank je wel voor het bellen, Judith. Ja hoor. En een fijne Jeugd, nacht ik. nog. Dank je Yo. Groetjes. Ja, miskopen. Kan op allerlei manieren. Ook uh, je moeder die miskopen voor je doet. Wat grappig. Dit is uh, Maroon 5 met She Will Be Loved. Beauty Queen of. She Will be loved. Ja, die, heb ik, die, heb, die heb ik dan niet op plaat. Die heb ik niet op uh, vinyl. Wel uh, drie andere platen, want elke week uh, doe ik, uh, doe ik een, uh, een keuze op mijn Facebook. Facebook.com slash Of in het zoekscherm even nachtbrakersbnn intikken. En dan kan je stemmen, want dan zet ik drie vinylplaten op. En dit keer ging het tussen The Libertines, Kings of Leon en The Strokes. En dan wel uh, de plaat van The Strokes... First Impression of Earth. En dat is een goede plaat. En dat vond jij ook. Want jij hebt gestemd op mijn Facebook. Facebook.com Nog even één keer het adres. nachtbrakersbnn En de uh, Strokes heeft gewonnen. En daarom hoor je nu van vinyl Ask Me Anything. Nieuwerwetse plaat, dus je had echt heel goed moeten luisteren. Mijn hemel, wat is dat in één keer? Oh, dat is, is, oh, is zo'n plaat, die gaat natuurlijk meteen door. Je ah, moet het meteen uitzetten, met zo'n computerliedje blijft het, uh, dan stopt het gewoon meteen. Maar zo'n plaat gaat in één keer door. Nee, ik, ik wilde zeggen, het is een nieuwerwetse plaat, dus je moest heel goed luisteren om het gekraakt te horen. Wat je in oude platen wel hoort, maar je hoorde de strokes van het, uh, van, uh, van vinyl. Goedenacht, nachtbrakers. En Kees uh, gaat zo meteen verder met start. En uh, die is alvast in de studio. Want Kees, jij hebt ook wel een flinke miskoop gehad, hè? Nou, ja, zeker. Um, daar moet ik even een paar jaar voor terug. Mijn uh, fiets was helemaal naar de knoppen, dus ik had een uh, nieuwe nodig. Alleen, het was wel echt hartje winter. Um, dat, ja, nou, ik denk dat het nou, drie, jaar, drie jaar, vier jaar terug... Uh -huh. dat het echt helemaal bedekt lag met ijs in Nederland. En um, toen moest ik met mijn All-Stars aan, nou, isoleerd voor geen meter natuurlijk ook nog eens achterop, uh, of in ieder geval, nou, ik fietste maar op de fiets, de grappige fiets van mijn vriendin, <laughs> helemaal naar een of andere fietsenwinkel die ze had gevonden in Kan fietsen, dus dat is echt een half uur, dus ik kwam me helemaal bevroren aan. En toen bleek ze daar ook nog eens echt geen fatsoenlijke fietsen te hebben, maar ja, ik dacht, ik ga niet. Dat hele eind weer terug, Nee ja. joh, ik, ik had het zo koud en uh, mijn tenen die waren echt bevroren. Dus ik heb maar een, een, een, een ik kon, ik had de keuze tussen een vrouw of een mannenfiets. Nou ja, ik dacht, nou laat ik dan toch maar voor die mannenfiets gaan. Achteraf niet zo slim uh, oh. geweest. Had uiteindelijk dat ding, um, had geen uh, kettingkast, dus mijn broek werd nonstop vies. Dan moet je, uh, je, je je broek in de sokken doen, hè? Ja, precies. Nou, en, en Echt altijd van die vieze smeerplekken. Uh, het was eigenlijk ook veel te klein. En als ik dan mijn zadel omhoog zette, zakte die dan naar beneden. En uh, mijn versnellingen en mijn remmen, die gingen echt binnen no time kapot. Maar ja, ik dacht ik heb toch een fiets nodig. Dus ik heb er nog een jaar op gefietst. En uh, uiteindelijk uh, we gaven de wielen. Hoeveel en... had je ervoor betaald? Uh, Oeh, ja, 100 euro of zo. Ah, oh, dat is voor een slechte fiets. Want fietsen zijn over het algemeen duur, hè. Dat, ja. Daar vergis ik me ook altijd in. Maar fietsen zijn over het algemeen duur. Maar als je dan 100 euro voor zo klote fietsen betaalt... Ja. Dat is wel miskoop. Ja, en hij zag er van tevoren nog best wel uh, blitsen, puiken en, uh, puik en uh, dat soort dingen eruit. Maar uiteindelijk, ja, het, het was gewoon helemaal niks. En uh, hij staat nu nog volgens mij voor mijn, uh, uh, mijn oude studenten. Ik oh, je hebt gewoon laten staan? Ja, daar. ja, ik heb hem gewoon daar laten oh. staan. Want ik ben het sleuteltje ook nog eens uh, een keer verloren. Het, echt, alles kwam er bovenop. Ik heb er een jaar echt geen plezier van gehad. Nee, en, en dus daarna zat je weer gewoon uh, met vriendin achterop, uh, reed je weer door de, door de stad. Ja, ik heb daarna er kwam een, uh, als een vriend van me. En die is dan, die had het, andere, uh, het probleem andersom. Die had een veel te grote fiets, want die is eigenlijk heel klein. En uh, die zei: Nou, wil je hem van mij overnemen voor 50 euro. En dat, die, daar fiets ik nu nog steeds op. Die oh, is, uh, dat is prima. Goedkoop, ja, Ja, zeker. En, uh, en heb je, je hebt vast ook wel eens met kleren miskoop gehad, toch of niet? Um, ja, maar niet heel vaak. Nee, maar je bent een man. Um, en mannen zijn er over het algemeen minder goed in. Nou ja, ik heb, ik heb drie jaar lang in een kledingwinkel gewerkt. Dus ik heb nog wel wat tips uh, en tricks oh, eraan we. overgehouden. Nou, en heb je er eentje? Uh, Ga je beter altijd te groot of te, te klein doen? Nee, eh... Um... Uh, je moet je gewoon... Stel dat je even geen tijd hebt om te passen. En je denkt van, ah, oh, dat kan ik wel meenemen. Nee, dat dan uh, uh, gewoon een maat die je normaal hebt. Je hebt vaak toch wel een beetje... Ja, bij jou is dat misschien lastig, want jij bent echt een boom. Ik ben twee meter man. twee. Ja, ik heb, ik trek, ik, maar ik kan daardoor wel veel hebben ook. Hoor. Dat ik gewoon alles maar gewoon aantrek en gewoon denk van, ah joh, let's go. Maar mij allemaal niet zo heel veel uit. Maar altijd gewoon de, de vaste maat die je normaal hebt. Als je in andere winkels een M hebt, dan... M moet gewoon... je altijd doen? Voor elke, voor elke, maar ja, de merken verschillen natuurlijk ook wel weer. Ja, wel iets. Maar anders breng je het terug en dan wissel je het voor een ander. Mate. Ik, heb, uh, ik heb dat wel een paar keer gehad, hoor, dat de maat niet goed was. Maar uh, ik ben later toch nog iets breder geworden. Dus dan <laughs> kwam je keer een shirtje van twee jaar oud uh, tegen. Die dacht, oh, ik moet even snel een shirtje aan hebben. Doe je die aan? Ik dacht, ik dacht dat die veel te groot was. Maar het blijkt die lijkt als gegoten? Dat ik ook uh, wat breder word. Gelukkig ben ja. ik blij om, Kees. <laughs> Johan, jij hebt erin gebeld. Goedienacht. Ja, goeienacht. Je hebt ook iets met de fiets, hè? Dus uh, je kan Kees de hand schudden. Ja, ja, ja, klopt, ja. Wat is het verhaal bij jou? Nou, ik heb al een jaar geleden had ik ook een fiets gekocht. En nou, ik uh, zeg wel, het uh, uh, zou goed om te komen fietsen, maar op een gegeven moment uh, is er iets met de frame uh, kapot gegaan. Maar is het Want als het frame breekt, dan ben je flink de sigaar. Ja, dat klopt, ja. Maar dan zak je gewoon naar die fiets, heen, toch? Dan lig je in één keer zo, hup, op de grond. Nou, ja, gelukkig niet. Er was... Uh, onder onderstuk bij de stuur van de frame uh, wordt uh, uh, afgesproken, maar uh, ja, ik had later pas een gaten gehad. Maar dat was niet meer te repareren? want, want de, had je, Was het een miskoop dat je er veel voor betaald? Of was het wel gewoon iets waar je veel op had gereden en dat het wel zijn geld waard was? Uh, nou, het was nog niet zo heel duur geweest, gelukkig. Maar uh, ik vind het eigenlijk beter aan. Want ik, uh, of, uh, ik hoor altijd en ik lees altijd dat ze meestal tien jaar garantie opgeven op de Frame en Voor voor ik. En ja, uh, dan maand dus dat bij de winkel daar uh, dan ook uh, gewoon tien jaar garantie op zit. Maar had je, hem, had je hem helemaal nieuw gekocht? Uh, ja, hij was wel nieuw, maar hij, hij uh, ja, is een, volgens mij een Belgische fiets. En ja, ik neem aan dat ze dan gewoon tien jaar garantie opgeven. Ik heb geen idee. Weet, Kees, jij bent van de fiets. Je bent, nu, je bent gebombardeerd als fietsexpert. expert oh. <laughs> Jij hebt hem waarschijnlijk tweedehands, want voor 100 euro kan je hem nou, niet meer nou, Hij fiets was kopen, ook toch? wel nieuw uit, uh, uit ja? de verpakking hoor. Ze hadden hem zelf in elkaar gezet bij de fietswinkel. Ja, kijk, daar ging het uh, fout. Maar ik, ik, uh, ik, uh, uh, volgens mij klopt het wel. Er zit wel heel veel garantie op uh, zo'n frame, maar dan moet je wel helemaal naar de fabriek toe. Dus dan moet je à, bij wijze van Eddie Merricks opbellen en zeggen: van uh, Je moet een nieuw frame komen leveren. Ja. Moet je ook maar net zin in hebben natuurlijk. Ja. Maar heb je die fietsers niet meer kunnen gebruiken, uh, Johan, toen, die, uh, toen dat het frame gebroken was, of althans die, die voorvork. Uh, nee, dat klopt. Hoor. Ik, uh, ik dacht misschien dat ze, uh, de winkel mij wil helpen aan er misschien een ander frame aan uh, te komen bij de fabrikant. Misschien dan kan ik die, uh, ja, die onderdelen over laten zetten aan een nieuwe frame. En dan kan ik wel opnieuw fietsen. Weer. Ja, maar dat is niet gelukt. En inmiddels een nieuwe fiets? Nee, nee, allemaal gebeurt niet. Ik wou eh, nog proberen dat er misschien een van de manier was dat ik eh, bij de winkel eh, nog mee kunnen helpen ermee. Oh, maar het is echt, het is echt uh, recent gebeurd? Uh, ja, uh, uh, uh, uh, uh, ja, volgens mij is het begin van dit jaar of eind vorig jaar gebeurd. Oeh, dan heb je al lang uh, geen fiets meer, Johan. Nee, nee, dat niet, maar ik heb ook wel een reservefiets, maar maar oh. ja, ik vind het niet jammer dat... dat... Maar het vind je dat deze uh, fiets dan niet uh, kan gebruiken, terwijl er allemaal nog goede onderdelen op aanzetten. Ja. Ah, maar je kan zonde. natuurlijk wel die onderdelen voor je reservefiets gebruiken. Ik mis altijd onderdelen, ik moet ze altijd weer gaan kopen. Ja, ja. ja maar ja, vindt... als je echt een, echt een goede fiets wil hebben, ben je toch veel geld kwijt ja, hoor. Nee, een precies. echte merkfiets. Dat is wel dat 500 euro. euro hoor, denk ik. Ja. Dankjewel Johan, fijne nacht nog. Ja, oké. Okay. Groetjes, doeg! Ja, uh, fietsen. opeens uh, helemaal fietsen, fietsenthema ja, nog, uh, joh, ik, dus het fietsenthema in nachtbrakers. Het gaat ik, alle kanten op, hè? Ja, de, niemand wil natuurlijk voor een fiets heel veel geld betalen. Dus dan gaan ze uh, lekker uh, goedkope fiets kopen. Ja, en dan is het vaak ook wel een beetje miskoop. Absoluut. Kees, zometeen naar uh, start. Wat ga je doen? Hoe, um, ik um, ga het hebben over goede doelen. Er zijn uh, vandaag uh, al echt al vier grote goede doelen evenementen. En uh, ik word dan vaak gevraagd of ik uh, mensen wil sponsoren... En um, ja, dan moet je toch eigenlijk, ja, want ik ben ook weer niet zo rijk. Maar ik doe je toch, dat dan wel of doe je dat dan niet? Ja, als het echt goede vrienden zijn, dan doe ik het stiekem toch altijd wel. Um, maar um, het is soms ook een beetje de keuze te maken. Maar daarom hebben we een, uh, een stelling. Ik sponsor altijd als het me gevraagd wordt. Ben je iemand die geen nee kan zeggen of die gewoon vindt... ja, dat hoort als mijn vrienden zich gewoon goed doel in gaan zetten... Dan wil ik daar eigenlijk ook aan bijdragen. Ja, maar dat kan toch niet? Je hebt toch niet dat geld, groeit je dan niet op terug? Nee, maar uh, ja, ik wil het graag van jou horen: 0800-1121. Nee. Ja.